Het Rabantse Vorstenbos is vannacht mogelijk asbest vrijgekomen bij een grote brand in een loods. In die loods stonden tractoren. De brandweer moest met veel wagens uitrukken om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden. Dat is gelukt, het is geblust. Kode geel in grote delen van het land door sneeuw en gladheid. In de middag dooit het, dan 2 tot 6 graden. Door de oostenwind voelt het wel kouder aan. En dat was het nieuws op 538. 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja! Martijn. Agro. Zo, goedemorgen. Welkom bij 538. Straks om 6 uur de ochtendshow, maar eerst nu Everything But The Girl. 5, 3, 538 the the a a reason day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 Tom, je hebt het morning. Ik zeg good morning. En welkom bij 538. Mijn naam is Martijn en ik presenteer u met gepaste trots... het voorprogramma van de 538-ochtendshow. Straks om 6 uur zijn je vrienden en vriendin van de ochtend weer aanwezig... Voor het ja, meest ideale begin van je dag. Maar voor het zover is blikken we altijd even terug op uh, de leukste fragmenten uit de ochtendshow van de dag ervoor. In dit geval dus de ochtendshow van de woensdag. Waarin het weer veel over de Olympische Spelen ging. Logischerwijs. Er werd weer even gebeld met Peter. De man die daar uh, ja, midden bij het Olympische vuur zit. Om ons steeds op de hoogte te houden van alles wat er gebeurt. En natuurlijk wat voorspellingen te doen over de uitslagen van de wedstrijden. Zometeen hoor je dat gesprek van uh, gisterochtend verliep. Verder ging het gisteren over iets wat de samenleving echt in tweeën splijt. En dan heb ik het niet over friet of patat, nee. Nog erger. Het heeft iets met filmkijken te maken, maar waar het over ging, dat hoor je ook zo meteen. En nog even terug op de Olympische Spelen. Ik weet niet of je bij die medaillesceremonies in die schaatshal vaak uh, een vlag ziet hangen met erop het woord pijnakker. Nou, Timo is het genie achter dit stukje City Marketing. En uh, gisteren legde hij even uit hoe dat allemaal uh, tot stand is gekomen. En dat zal je niet verbazen. Het is weer begonnen met een grap zoals veel dingen. Nu eerst muziek van Katy Perry en Snoop Dogg. California Girls. Of 538. I love a place where the grass is really green.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 En het motto van de 58 ochtendshow is... begin de dag met een lach. Nou, dat komt in orde. Dat durf ik wel te beweren. Maar wat je ook meekrijgt in de 58 ochtendshow... zijn mensen die het leven toch een beetje kleur geven. Die rare dingen verzinnen en ze dan vervolgens ook uitvoeren. En één van die types is Timo. Timo komt er pijnakker. En Timo is uh, nou ja, nogal regelmatig in beeld tijdens de Olympische Spelen. Tenminste, iets wat hij gemaakt heeft... is nogal regelmatig in beeld tijdens de Olympische Spelen. Uh, zijn vlag met daarop het woord pijnakker. Hoe het zit, hoe het komt, wie het verzonnen heeft, waar het is ontstaan. Dat legde hij gisteren uit in de ochtendshow. Luister mee. Uh, en dan even heel iets anders, want bij het kijken naar de Olympische Spelen... is het je wellicht opgevallen. Bij iedere medailleuitreiking zie je steeds een Nederlandse vlag... met daarop uh, het woord pijnakker prominent in beeld... Het is allemaal te danken aan uh, de buurmannen Timo en Gijsbrecht... dat ze zichzelf een duidelijke missie hebben gesteld. En wij hebben Timo aan de telefoon. Timo, goedemorgen. Een hele goedemorgen. Goedemorgen. Uh, uit uh, Pijnacker ga ik zomaar vanuit. Ja, dat uh, klopt helemaal. Ja, dat dat, dat, dat komt niet mis, hè? Dat, dat wil ik zeggen. Dat, uh, <laughs> hebben wij, de, hey, die hadden wij wel scherp. Maar even, waarom uh, de vlag, waarom de promotie voor Pijnhakker? Wat is jullie doel? Um, nou, de, het begon eigenlijk een beetje als een grap. Wij uh, uh, houden enorm van sportevenementen bezoeken. Dus dat doen we al een aantal jaar samen. En er zijn wat jonge kinderen die, die uh, bij ons thuis rondlopen. Dus we hadden zoiets dus van, we willen graag een keer herkenbaar in, uh, in beeld komen. Oh ja. En verzwaaien naar de kids. Uh, we nemen gewoon iets herkenbaars mee. Een Nederlandse vlag met duidelijk het woord uh, erop waar, waar we vandaan komen. Ja. Um, nou ja, we hebben van woensdag tot en met zondag bij wedstrijden gezeten Toen. Uh, Toevallig, overal waar we zaten, daar uh, won een Nederlanders Eremetaal, dus dat was geen verkeerde score.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 en wij zagen ja, hoor, de voorste rij is leeg. Hey. Dus in de eerste, in het wij stiekem naar de voorste rij en we zijn daar gaan zitten. Vlag gehesen. Op de plekken van 450 euro heeft niemand ons weggestuurd. En we hebben keihard zitten juichen toen. Zowel Xandra Velsenboer als Jens van Wout keurig goud wonnen. Dus ja, dat was een unieke ervaring. Wat leuk zegt dit. Maar dit is een waanzinnig avontuur geweest daarop te spelen. Met die vlag en de Stadspromotie voor Pijnhakker. Ja. Maar inmiddels ben je terug in Nederland. Dus we gaan die vlag niet meer zien bij de Olympische Spelen. Maar kunnen wij afspreken dat bij het volgende evenement dat we iets met 5-3-8 doen? Het wordt lastig. maar... Ja, ja, ik vind het een goed idee. Ik, ik weet nog niet helemaal waar. Uh, ja, goed. Ik, ik ga zelf naar de Kaasgaas, uh, weer in Tiel. Uh, is het 7 maart, geloof ik? Ja, oh, ja, ja. Oh, hey. En uh, ik zou zeggen: ja, het vlagje gaat mee hoor, geen probleem. Maar dat we iets doen dat we. Ik bedoel, pijnhakken kunnen we niet zomaar van die vlag uh, verstoten. Maar nee, dat we een soort combinatievlag op de een of andere manier maken. Ja, nou ja, ik zou zeggen: kom met een leuk idee. En ik, uh, ik sta open voor, uh, voor, uh, voor leuke ideeën.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 Ja, en Jutta Leerdan heeft uh, haar eerste schaatswedstrijdjes... ook bij de ijsvereniging Pijnakker geschapen. Oh, nee, dat is de sek Ja, om, ja. ja, ja. Uh, Timo, ik vond het onwijs leuk je even gesproken te hebben. Doen ze allemaal de hartelijke groeten daar in Pijnhakker? Yes, doen we. Later. Oh, ja, oh, ja. <laughs> Timo dus, gisteren in de 58 show het genie achter het stukje City Marketing voor Zo Zometeen George, Michael en Queen met Somebody to Love... op naar Taylor Swift en The Fate of Ophelia. I heard you calling...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 is called Somebody to Love. Met somebody to love op 538, 538, Martijn Lagaal. Ja, goedemorgen. Zometeen de Two Brothers on the fourth floor met Never Alone. Naast. Samba. Radio 5, 3, net een wiskundeles waarin je beland bent... maar je hoorde de Two Brothers on the fourth floor op 538... en net ook nog 12 to 12 Hans somber. Dan is het ook nog half zes geweest. En je bent bij het voorprogramma van de 538-ochtendshow. Straks om zes uur beginnen Tim en Rick en Jelte en Esther Dijstra... voor het nieuws aan een nieuwe dag. En daarin nemen ze jou natuurlijk mee... Maar voor het over is blikken we dus even terug op de fragmenten van gisteren... die de moeite van het terugluisteren waard zijn. En gisteren zat er in het nieuws een bericht over een privébioscoop... waarin je dus alles naar eigen inzicht kunt regelen tot aan de popcorn aan toe. En ja, toen ging het erover. Wat is nou de beste variant? Zout of zoet? Toen dacht Tim, nou weet je wat, ik ga het eens bij de luisteraars neerleggen. Nou, dat heeft hij <lacht> geweten. <lacht> Luister mee. Nou, we hebben ons wel iets op de hals gehaald, zeg jeetje. Dit splijt de samenleving wel in, de, in tweeën. Ja, maar. Ja, je, je hebt het asielbeleid. jubileit. Wow. <lacht> polariseert. Ja. Dit is echt een, polis, een, inderdaad een discussie die redelijk polariseert. Uh, we hadden het net eventjes over een privébioscoop. En we kwamen over popcorn te spreken. En de grote vraag was eigenlijk: ja, uh, zoet of zout? Ja, qua popcorn. Ja, qua ja. popcorn, ja. Uh,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 Goedemorgen. Zoete zout? Ja, zout natuurlijk. Oh. Wat nou vrouwen houden we alleen maar van zoet. Weet oh. <laughs> je nou niet goed? Ik had inderdaad het idee dat nou, de mannen zullen van zout zijn en ja, de vrouwen van zoet, maar ja. het is in dit geval precies andersom. Maar zout jij zegt cool. zoete popcorn. Ja zeker. Je speelt ook geen chem op een manisch popcorn. Zo wel. <laughs> Mooie vergelijking. Ja dat is wel ja. wat in. Maar ja. Stel uh, iemand doet jou een keer een bak zoete popcorn. Kan je er dan wel van genieten of zeg je nou laat maar staan?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 Oh, nou ja, de bioscoop waar ik kom, in ieder geval wel. Ah, ja, kijk. dus dat, dat scheelt weer. Ja, die komt nog vaak. Die heb je zonder popcorn. Ja, die, heb je, ja. Popcorn, ja, die heb je. Dat is echt raar. Je hebt heel lang, in Ede zit die hele grote bioscoop ja, ja. langs de snelheid. Die heeft heel lang ja. geen popcorn ja. gehad. Hè? Oh, dat is ik niet. Oké. Okay. Nee. Dat vonden ze rommelgever. en ze hadden. Ja, uh, ja dat is waar. Ze hadden fonders... Kan hadden me er vaak niets voorstellen. Ja, Want zal... ik, uh, je maakt er ook regelmatig mee dat, dan, uh, dat er dan mensen in de zaal zitten en uh, die laten dat dan half staan of dat valt op de grond allemaal. Ik kan me dat iets meer voorstellen. Gewoon een snack. zonder friet dan. Nou, inderdaad. Ja. Dat ja, ja, voelt het wel. Ja. Ja. Een vrouw zonder... En die dankjewel. Laten we nog even naar Remco gaan. Remco, goedemorgen. Je het gedegen onderzoek, hè. Dat we hier ja, uitvoeren. Ja. Zoet of zout, Remco? Ik ben van de zoet. Zoet? Zoutje, jeetje. Ja, dan heb ik ja, toch... zoet. Ik, ik heb... Maar ik hoorde jou... Ja? Ja? Nee, jij hoorde mij, ja. Ja. Net... ja. Ik hoorde jou net over exotische soorten popcorn. Het liefst heb ik de zebra popcorn. De zebra popcorn. Oh, ja, het, zebra ik heb me aangepast popcorn, vandaag. Is... De dresscode de zebra. Maar? Nou, top. Nee, uh, een beetje zoet is dat. En dan zit er uh, witte, pure en uh, melk chocola zitten in. Zo, opereen. dat is lekker. Maar ja. ik, ik, ik oh. heb toch het gevoel ja. dat heel veel mensen ervoor voor de gemixte gaan ook, hè? Ja, dat heb ik, heb ik gewoon, bedoel, de, ja. gewoon de duo. Dus en, en, en een keer om en om. Dus een keertje zoet en een keertje zout. Ja, weet je, daar heb je een speciale naam voor, hè? Nou? Dat zijn uh, b snacks <laughs> Ja, je hoort het, Rick was in Forum gisteren. Benieuwd of je die Forum doortrekt naar vandaag. Straks na zes uur wordt dat wel zelf duidelijk als de 5 uur ochtendshow begint. Zometeen nog even terugblikken op Even Bellen met Peter, maar nu eerst Shepard en Coming Home. I've been stuck in motion, moving too fast, trying to catch a moment, but it slips through my hands, all I see are. like a Zonder Ik zat van de week nog bij paal te pakken Hij mis je nog steeds Maar hij doet nog je lang En stond ga je slecht En maar alleen Niet in de leegte Door het je je dacht Dus ik fluister je naam heel zacht En ik laat je niet los Laat je niet los Ik laat je niet gaan Laat je niet gaan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 Dit was tot het eind van mei van Anto op Vijfde Jacht. We werken langzaamaan toe naar de start van de Vijfde Jacht-ochtendshow. De editie van donderdag 19 februari 2026. Met Tim, met Rick, met Jelte op de plek van Niels. En met Esther Dijkstra op de plek van uh, Annemarie. Die al eerder op de plek van volgend zat. zat. Ik hoop dat ik nog een beetje kan volgen. Maar dat zijn dus de vier uh, grande sterren die je zometeen hoort vanaf 6 uur. Voor het over is, voordat zij beginnen ben ik er nog even terug op dingen die er gisteren zijn voorgevallen. En tijdens de Olympische Spelen valt dat iedere dag voor dat we even bellen met Peter. Peter is Peter Heerschop, die zit in Milaan. Ja, vlakbij het Olympisch vuur, om het zo maar te zeggen. En die praat ons een beetje bij iedere ochtend. Die vertelt je wat er aan de hand is daar. Doet nog een voorspelling over wat uitslagen her en der, die 9 van de 10 keer ook daadwerkelijk. Kloppen. Dus ook gisterochtend was het rond kwart voor 9 weer zover. Even bellen met Peter. Dus even een lijntje leggen richting Italië. Even bellen. Dus is dat. Even bellen. Even bellen. Even bellen met Peter. Hallo. Hey. <laughs> Hallo. Goedemorgen, Peter.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 14 jaar catwalk-model voor Febo, drievoudig Europees kampioen Katknuppelen, Koem Laude afgestudeerd hogeschool voor toegepaste Kamasutra, en een tweejarige nascholing Brugleuning likken bij de IJsberen op Nova Sembla. <tie> ik wil het even aanpassen, dat gaat om dat catwalk-model van de Febo, dat, dat is fout, dat ja. moet zijn kroketwalkmodel. model oh. Ik zeg het maar gelijk omdat er toch anders weer vragen komen bij jullie in de studio, er wordt altijd geloerd op elk uitgeleidertje, maar laat ik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 Nou, inmiddels weten we hoe dat afgelopen is. En waarschijnlijk wordt Peter daar nog wel even aan herinnerd. Straks rond negen, als je hem opnieuw hoort in de 538-ochtendshow. Die straks begint om 6 uur, dat voorspel ik dan. Nou, toploader! Dit is Dancing in the Moonlight op 538. We get in almost every night when